11 uur door Almegens met het NOS-journaal. De FNV gaat 30 november een grote demonstratie houden tegen het kabinet. Volgens voorzitter Heerts is het bezuinigingspakket van het kabinet Rutte 2... te veel van het goede. Met een pakket van 6 miljard euro bezuinig je het land kapot, zegt hij. Heerts waarschuwt verder dat het sociaal akkoord van tafel gaat... als de nullijn voor ambtenaren wordt doorgezet. Maandag vergadert het ledenparlement van de FNV over de kabinetsplannen... die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De persoonlijke verzorging van hulpbehoevenden gaat waarschijnlijk toch niet naar de gemeenten over. Bronnen melden dat staatssecretaris Van Rijn erover denkt zowel de verpleging als de verzorging onder te brengen bij de zorgverzekeraars. Over de plannen van het kabinet om gemeenten veel meer verantwoordelijkheden te geven wordt al maanden gepraat. In de plannen zou persoonlijke zorg en verpleging worden gescheiden omdat de verpleging onder het Rijk zou blijven vallen. Bronnen bevestigen nu dat de scheiding waarschijnlijk van de baan is. In het centrum van Groningen woedt brand in een café met feestzalen. De brandweer vermoedt dat er nog mensen in het pand aan de vismarkt zijn. De hulpdiensten zijn met groot materieel uitgerukt. Slachthuizen die inspecteurs intimideren worden onmiddellijk stilgelegd. Die waarschuwing geeft staatssecretaris Dijksma. Aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze de Voedsel- en Warenautoriteit opdracht heeft gegeven... om het slachtproces onmiddellijk stil te leggen als inspecteurs worden geïntimideerd. Dat treft de bedrijven harder dan het opleggen van een boete, schrijft Dijksma. Eerder al kondigden ze strengere controles aan... in verband met het vleesschandaal waarbij paardenvlees als rundvlees werd verkocht... en de berichten over mestresten op vlees. Mobiele bellers gaan vanaf volgend jaar minder betalen voor roaming... en krijgen meer mogelijkheden om naar een ander telecombedrijf over te stappen. Het zijn twee punten uit een pakket waarmee eurocommissaris Kroes... één Europese telecommarkt wil creëren. Het pakket moet de sector stimuleren en tegelijk telecomdiensten goedkoper en toegankelijker maken. Nu worstelt iedereen met verschillende prijzen en regels die de markt verstoren. Daardoor heeft Europa volgens Kroes een achterstand opgelopen ten opzichte van Azië en de Verenigde Staten. Op recente filmbeelden is vastgelegd dat Iraanse militairen aan de zijde van het Syrische leger meevechten tegen de opstandelingen. De nieuwszender Al Jazeera en Nieuwsuur hebben de beelden vandaag uitgezonden. Op de beelden zijn strijders van de Iraanse Republikeinse garde te zien... terwijl ze oprukken naar een front bij Aleppo. Een Iraanse commandant deelt daarbij orders uit aan Syrische militairen. Volgens defensiespecialist Colijn was het al langer duidelijk... dat er een paar duizend Iraanse strijders actief zijn in Syrië... maar hun aanwezigheid is nu voor het eerst op beeld vastgelegd. Alle docenten van de Rotterdamse scholengemeenschap Ibn Ghaldun worden ontslagen. De school vraagt ook faillissement aan... Als er een nieuwe islamitische school komt... kunnen de docenten van Ibn Khaldun solliciteren. Schoolbestuur heeft dat besloten om af te kunnen... van de vele onbevoegde docenten die lesgeven op de school. Het weer. Morgen valt er in het zuiden nog een enkele bui. Maar in het noorden veel zon en overwegend droog. En dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NMES Journaal. Ik ga naar Managementboek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad.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 Geef daarom deze week aan de collectant. Ik heb mijn kleingeld al klaargelegd. Giselle, de nieuwe, meeslepende roman van Suzanne Smit. Over de driehoeksverhouding tussen de schrijver Roland Holst... de actrice Mies Peters en de kunstenares Giselle. Een roman over keuzes in de liefde, de kunst en de oorlog.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 Buiten is het 13 graden. Binnen zit Rob Tripp. Ja, 11 september. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik ben toch altijd iedere keer weer blij als deze dag voorbij is. En er is niks gebeurd. Nou, heel even nog. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op de Elfde dus. Ook een historische dag trouwens, omdat precies 40 jaar geleden in Chili... de militairen een staatsgreep pleegden en president Allende aan de kant schoven. Nederland ving ruimhartig Chileense vluchtelingen op, zo was dat toen nog. Hoe ging het en hoe gaat het met, ze, met deze ballingen, want zo noemen ze zichzelf het liefst. Chemische wapens opruimen. Plotseling volop in het nieuws nu het regime in Syrië... een Amerikaanse aanval zou kunnen voorkomen... door mee te werken aan het opruimen van dat chemisch wapenarsenaal. Kan dat eigenlijk wel? En hoe doe je dat dan? En de man die in Amsterdam 40 jaar lang woningen ontruimde... woningen waar mensen soms letterlijk aan hun eigen vuil ten onder gingen... Henk Plenter, zijn achternaam werd in Amsterdam zelfs een werkwoord... een woning planteren. En om vijf voor twaalf de Olympische Spelen voor de aardappel. Maar nu eerst het nieuws van woensdag 11 september. Komende dagen moet het in Genève gaan gebeuren. Op de agenda staat Syrië in de breedste zin van het woord en niemand zal op de klok kijken. Minister Kerry en zijn Russische collega Lavrov nemen ruim de tijd om met elkaar te praten over een oplossing. Ook VN-gezant Brahimi reist af naar Zwitserland. Eerst praten, aanvallen kan altijd nog, zegt president Obama vannacht. Ik denk niet dat we een andere dictator met force. Maar een gerichte strijd kan Assad of ene andere dictator denken twee keer voor chemical weapons. Hij laat ook merken dat hij weet dat de Amerikaanse bevolking geen zin heeft in een nieuwe oorlog. Many of you have asked, won't this put us on a slippery slope to another war? A veteran put it more bluntly: This nation is sick and tired of war. En dat laatste bleek nog maar eens tijdens de herdenking van de aanslagen van 11 september. Tijdens het voorlezen van de namen van de slachtoffers... riep een meisje van 15 de president op om geen nieuwe oorlog te beginnen. In de week voor Prinsjesdag zette FNV het sociaal akkoord onder druk. De vakbeweging vindt dat er te hard wordt bezuinigd... en wilde dat de regering niet tornt aan gemaakte afspraken. Voorzitter Heerts. Natuurlijk moet op termijn de schatkist op orde zijn. Maar neem er een iets langere aanlooptijd voor. Het is te veel. Je haalt draagvlak van belangrijke akkoorden onderuit en dat is niet verstandig. De FNV kondigt een grote demonstratie aan op 30 november. En minister Asscher reageert, hoe moet je het zeggen, voorspelbaar. We begrijpen heel erg goed dat Ton Heerts en de FNV genoeg heeft van die bezuiniging. Heel eerlijk gezegd, het is ook niet mijn hobby. We moeten twee dingen tegelijk doen. Mensen aan het werk helpen, maar ook zorgen dat we dat niet doen... met steeds maar weer meer geleend geld. Ook kinderen hebben te lijden onder de bezuinigingen. Dat staat in het jaarlijkse rapport van de kinderombudsman. Als de ouders moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen... lijden de kinderen daar ook onder. En dat zijn er bijna 380.000. Dus uh, je mist of een ontbijt of één maaltijd. Winterkleding, zomerkleding, thuis is de elektriciteit uit. En dat leidt tot enorme ja, problemen voor kinderen... En ook is de kinderombudsman bezorgd over kindermishandeling. Hij is blij dat er nu een speciale taskforce kindermishandeling is. Maar er moet nog heel veel gebeuren. Ik vind dat het tempo omhoog moet. Want als je over meer dan 100.000 kinderen praat die mishandeld worden... dan vraagt het om grote urgentie. Wat je eet kan grote invloed hebben op de werking van medicijnen bij kanker. Dat ontdekte een Rotterdamse oncoloog. Ik zou aanraden om voorzichtig te zijn met bepaalde voedingsmiddelen. Kankerpatiënten herkennen dat wel. Als ik koffie dronk, dan werd ik echt heel erg beroerd. Als ik suiker at, dan, uh, ja, dan werd ik raar in mijn hoofd en flauw. En, uh, daar kon ik echt heftig op reageren. Medicijnen stapelen zich op of worden juist afgebroken door etenswaren. Bij iedereen werkt het weer anders. En daarom adviseren de onderzoekers voor iedere patiënt... een dieet op maat tijdens de chemokuur. Dat mag er snel komen, zegt de patiëntenvereniging concrete handvatten van wat kun je zelf doen om te zorgen dat het beter met je gaat als je kanker hebt, die zijn heel belangrijk. En ook roken kan invloed hebben op de medicijnen. En roken moet trouwens zo jong mogelijk worden ontmoedigd en daarom moeten supermarkten stoppen met de verkoop van sigaretten. De stichting Rookprovincie Jeugd heeft daarom een sportje gemaakt. Cabotier Ruben van der Meer speelt daarin die bekende supermarktmanager van Albert Heijn. Deze week hebben we iets heel bijzonders bij de Albert Heijn. Sigaretten. Alsof je je nou wel voelt als een stoere cowboy. Of juist als een ruwe zeeman. Albert Heijn heeft het allemaal. Ding dong. Ga nu naar rookalarm.nl en help sigaretten de supermarkt uit. Dat was het nieuws vandaag op Radio en TV. En voor het nieuws in de krant van morgen is aangeschoven Freddy van Tijn. Freddy. De persoonlijke verzorging gaat waarschijnlijk toch niet onder de gemeente vallen. Volgens het Nederlands Dagblad wordt de hele thuiszorg ondergebracht bij de zorgverzekeraars. Dat hebben zorgverzekeraars, zorgaanbieders, patiëntenorganisaties en staatssecretaris van Rijn besproken, zegt het Nederlands Dagblad. En het baseert zich op een van de onderhandelaars, zorgaccent thuiszorg. Vandaag meldde het vakblad Zorgvisie ook al dat er een nieuw plan aankwam. Een pijnlijke ontdekking in trouw. De Nederlandse regering biedt morgen in Jakarta... excuses aan voor twee bloedbaden in Nederlands-Indië. Uit onderzoek van de krant blijkt dat de militair... die voor die bloedbaden verantwoordelijk was, Jan Vermeulen... in 1949 de bronzen leeuw heeft gekregen. Dat is de ene hoogste onderscheiding die een militair kan krijgen. Hij kreeg hem voor verzetswerk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er liep in 1949 weliswaar al een tijd... een strafrechtelijk vooronderzoek naar hem. Maar dat stopte toen Indonesië onafhankelijk werd. Het Nederlands Dagblad schrijft dat negen europarlementariërs... hebben gevraagd om een onderzoeksmissie... naar de situatie van de koptische christenen in Egypte. De vertegenwoordiger van de ChristenUnie... spreekt van pogroms tegen de kopten en van een drama. De Europese vertegenwoordiging in Cairo moet de missie gaan uitvoeren. In de Volkskrant de al jaren durende strijd in Eindhoven... over de aanleg van een nieuwe weg... Er is een stuurgroep bij die strijd betrokken... en lokale volksvertegenwoordigers, natuurbeschermers en autolobbyisten. De overheden willen honderden miljoenen investeren in de nieuwe weg. Maar lang niet iedereen is ervan overtuigd dat het geld goed besteed is. En vanaf morgen kunnen mensen zelf ervaren wat het is om een psychose te hebben. Een kunstenares heeft onder meer een headset bedacht die de realiteit verstoort. Mensen krijgen opdrachten van stemmen, gaan raar bewegen en zien lichtstralen. Zo voelen ze hoe moeilijk het is om je te concentreren wanneer je zintuigen worden aangetast. De kunstenares bedacht het systeem nadat haar schoonzus op haar 35e zelfmoord had gepleegd. Zij had last van psychoses. Spits schrijft dat het Fonds Psychische Gezondheid meebetaalt aan het project. José Antonio Pérez zembrana heeft de loterij in Alameda gewonnen... Spanje hebben we het dan over. En dat betekent dat hij nu twee maanden lang mag werken... als kaartjesverkoper bij het plaatselijk zwembad. Want dat is hoe de burgemeester daar personeel kiest. Via loten. Hij, wil, hij doet dat omdat de helft van de mensen werkloos is. En dit de eerlijkste manier lijkt om het schaarse werk te verdelen... schrijft de Volkskrant. En zo kan hij ook laten zien dat er geen corruptie bestaat... onder zijn bestuur. Een trouw onderzocht hoe de gemeenten aan een nieuw koninklijk portret komen na de troonswisseling. Veel gemeenten houden een wedstrijd en daarbij wordt zorgvuldig op de kleintjes gelet, blijkt. De kunstenaar moet het meestal om de eer doen met een kostenvergoeding voor de winnaar. Die krijgt gemiddeld tussen de duizend en drieduizend euro. Behalve in heer Hugo Waart en Steenbergen, die vergoeden niets. En hier en daar krijgt de winnaar als aardigheidje honderd of tweehonderdvijftig euro. En de stad Groningen heeft net besloten dat een portretwedstrijd te duur is. Die ziet er helemaal vanaf. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. How does it Feel? Van Giovanka. Die was vorige week hier nog live in deze oogstudio. Jazeker. Goed, wij gaan praten over uh, Syrië. En dat wil zeggen om te beginnen over Rusland, dat uh, een plan heeft voorgelegd aan de Amerikanen voor het onder toezicht stellen van Syrische chemische wapens. Morgen wordt dat besproken door de ministers van Buitenlandse Zaken... van de Verenigde Staten en Rusland, Kerry en Lavrov. En aan de telefoon is Robert van der Roer... heel goed ingevoerd in de internationale diplomatie. Goedenavond. Goedenavond. Daar staat heel veel op het spel morgen natuurlijk, hè? Ja, en het eerste voorgerecht wordt nu al opgediend in New York... waar uh, vijf uh, permanente leden... de vijf vaste permanente leden van de Veiligheidsraad al bijeen zijn om al, ja, eigenlijk al te snuffelen aan dat plan. Want plan, hoe moet je dat voorstellen? Dat is een plan om die chemische wapens uh, ja, onder toezicht te stellen... om ze te vernietigen. Maar is het ook een plan waar dan bijvoorbeeld sancties in staan... als dat allemaal niet gebeurt? Nou, dat is de grote vraag. Want dat is de uh, sancties die de, uh, ja, die de andere... Drie vaste leden moet ik zeggen. Uh, dus de, zonder de Russen en de Chinezen, uh, de Fransen, de Britten en de Amerikanen willen. Dat is een plan met uh, inderdaad een stok achter de deur, sancties. Een uh, vijftien dagen uh, deadline zit daar ook in. Wat de Fransen en de Amerikanen en de Britten betreft. En als dat niet aan voldaan wordt, ja, dan, uh, dan, dan moet er een stok achter de deur zijn. Dat willen de, de Russen en de Chinezen willen dat helemaal niet. Die willen eigenlijk. Uh, veel liever een niet bindende verklaring. Een niet bindende verklaring? Ja, een niet bindende verklaring. Want een veiligheidsraadsresolutie die is per definitie bindend. En uh, nou ja, de Russen willen het allemaal niet, uh, niet in beton gieten. Om het zo maar te zeggen. En uh, ja, omdat ze per definitie tegen het gebruik van geweld zijn in een VN-resolutie. Dat is in alle andere grote crisis van de afgelopen 30 jaar ook zo geweest. En nu weer zo. Dus in die zin is het wel een herhaling van zetten. Maar uh, dit wordt een, een, een slopend gevecht vermoed ik. Omdat uh, zeker de Amerikanen en de Fransen... die ook deel uit gaan maken van een uh, ja, militaire coalitie als het zover komt... die willen wel ik stok achter de deur. Ja. Maar wat zou ons nou enigszins het idee moeten geven... dat er iets uit gaat komen? Want als het een herhaling van zetten is... dan klinkt het eerlijk gezegd ook als iets wat waarschijnlijk tot niks gaat leiden ik bedoel een herhaling, in, nou ja, in de vorige crisis was het even geleid dat men buiten de wind om is gegaan, omdat ja, dit is een klassiek gevecht, we kenden dat. en in die zin is dus grote scepters uh, ja, op zijn plaats en uh, had misschien ook Obama gisteravond wat, uh, wat voorzichtiger moeten zijn, omdat uh, ja aan de ene kant zegt hij ook uh, en, uh, en terecht uh, de, de, de Russen en de, en de Syriërs komen nu naar ons toe, omdat we ook die militaire druk zo uh, dominant laten zijn. Ja, dat, matig, dat moet ook matig tot meer uh, reserve aan de kant van de Amerikanen. Ja, maar hoe groot acht jij de kans dat ze hieruit gaan komen? Nou, die kans dacht ik gewoon niet groot op dit moment. Omdat uh, ja, wat dit gewoon een klassiek uh, standpunt is van de van de Russen waar ze altijd mee komen. Dus er zullen andere manieren moeten zijn, waardoor, uh, ja, en, uh, we kennen die eigenlijk niet. We kennen die, we kennen die manieren niet. De Amerikanen zeggen, nou, we gaan toch nu akkoord met een voorstel uh, van de Russen, zonder, zonder die ja, stok achter de deur, zonder de, de, de stik. De, het is kern een stik, je geeft aan de ene kant iemand de hoop, we komen er zonder geweld uit, en de stik is, ja, maar dit is de dreiging. En dat ontbleek nog in dat, bleek nog in dat plan. De Russen zijn daar totaal allergisch voor. En, nou ja, dus we moeten zien of dat gaat lukken. Ik heb er een hard hoofd in erop. Oké. Okay. Dankjewel, Robert van der Roer. Gaan wij door naar uh, Jan Medema. Die is hier in de studio. Goedenavond. Ja. U werkte vroeger bij TNO. Heeft daar veel onderzoek gedaan naar bescherming tegen chemische wapens. Um, je zou ook natuurlijk kunnen denken... oké, okay, want dit ging met Robert van der Roer natuurlijk erover... hoe groot is de kans dat die Russen met sanctiesakkoord gaan... Het zou ook kunnen zijn dat die Syriërs misschien niet zo heel veel moeite hebben... met wat te doen aan die chemische wapens. Of is dat heel gek, gek gedacht? Nee, dat is helemaal niet gek gedacht. Uh, het is in het belang van Syrië oh, dat die wapens opgeruimd worden. Uh, militair zijn ze niets meer waard. Ze waren misschien nog bedoeld voor, om gebruik in een eventueel conflict... met Israël tegen de burgerbevolking, maar ook die is goed beschermd. En zodra iemand goed beschermd is, is een chemisch wapen eigenlijk zo goed als waardeloos geworden. Dus het zou best eens kunnen dat ze heel toeschietelijk zijn? Aan het ja, eerder. want ze lopen natuurlijk de kans... dat het door uh, drieste terroristen uh, gepikt wordt... en tegen hunzelf gebruikt wordt. Dus even voor de duidelijkheid, hè, over welke wapens hebben we het? Wat voor gassen? Noemt u eens wat. Uh, we hebben het waarschijnlijk over zenuwgas en mosselgas. En dat... dat is levensgevaarlijk? Want kunt u schetsen wat, wat gebeurt er als dat vrijkomt? Uh, Mosterdgas, dat is uh, het oudste bekende blaartrekkende middel. Vreselijke blaren. Uh, niet veel doden, maar één op de honderd van de uitgeschakelde gaat dood. Maar uh, na de hand veel verschijnselen. Uh, bijvoorbeeld in Iran worden tientallen mensen nu nog steeds blind... vanwege de bostagdgas aanvallen van Saddam Hussein. Ja, en sarin, dat is wat waarschijnlijk is gebeurd in die aanslag in oktober. Uh, in de een zenuwgas, uh, zegt u maar rustig. Een zenuwgas, want of het sarin was, dat weten we niet. Mm -hmm. dat, dat, dat, dat krijgen we nog wel te horen. Maar het, is, het was dus een zenuwgas. En Tenminste, daar ja. lijkt, er, heeft dat alle schijn van. En... Dat zenuwgas dat is inderdaad veel dodelijker. Maar, ook daar, en daar heb ik altijd nog een beetje problemen mee. Dat is, er moet ook minstens tien maal zoveel gewonden... tien tot honderd maal zoveel gewonden zijn als doden. Als je dat gebruikt bij een aanval. Als je, als je dat gebruikt bij een aanval. En we praten hier over, de Amerikanen praten over 1400 zoveel doden dat zou betekenen dat er tenminste 14.000 tot 140.000... gewonden zouden geweest nee. moeten zijn. Nee. Nou, zulke getallen heb ik helemaal niet gehoord. Dat soort beelden heeft u ook niet gezien. Nee, nee ik ook niet. Um, maar nog even, u zegt het is hypergevaarlijk spul. Ja. Hoe gevaarlijk is het om dat op te ruimen? Hoe moeilijk is dat? Uh, nou, Er zijn een hele hoop landen die daar enorme ervaring mee hebben. De Verenigde Staten, Rusland, India... Uh, zijn al jaren bezig om hun chemische wapenvoorraden op te ruimen. En daar zit ook een behoorlijk hoeveelheid zenogas bij. Andere landen uh, zijn bezig met voorraden uit de, nog uit de Eerste Wereldoorlog, bijvoorbeeld België en Duitsland, om die op te ruimen. En hoe doe je dat? Gooi je dat in een groot gat? Uh, de, de, in uh, het nou water? ja, nee, nee. Je, in principe haal je het uit het wapen. En de vloeistof, bijvoorbeeld mosterdgas, zou je kunnen verbranden. Eh? Uh, bij hele hoge temperaturen. Zo, dat is in Duitsland de meest gebruikte methode. Waarbij dan de afgassen natuurlijk weer heel goed gewassen worden. Zeker. Ja, want hier, hier wordt gesproken nou over bijvoorbeeld een aparte installatie... die je zou moeten neerzetten in Syrië. Uh, ja, Ja. Uh, Afhankelijk van het aantal installaties wat, of het aantal opslagplaatsen wat er zou zijn van die munitie en ook een beetje afhankelijk van dus hoeveel chemische strijdmiddelen erin zit... Uh, kun je denken aan mobiele installatie die dus in het klein dat, dat veel uh, vernietigt. Maar je kunt er ook aan denken dat het ter plekke dus omgezet wordt in een veel minder schadelijke stof en dan getransporteerd wordt naar één plek om finaal te vernietigd worden. Ja. En u zegt Het ligt op verschillende plekken. Ook hele verschillende aantallen hoor je daarover. Zo'n veertig ja. plekken zouden er zijn. U denkt ja. zelf volgens mij dat er veel minder zijn. Hè? Ja, een stuk of vijf denk ik. Maar los daarvan, weten we helemaal niet... waar die plekken liggen? Uh, ik denk dat de Amerikanen... dat zeer nauwkeurig weten... vanuit al hun satellietverkenningen. Of Dat ben ik wel zeker. En alles wat ze nou niet zouden weten... dat zouden de Russen aan kunnen vullen. Want die hebben onlangs... Assad geadviseerd om het wat veiliger op te bergen. Ja, dus die weten dat wel. Maar dan blijft natuurlijk toch het springende punt, lijkt mij. Dit is een land dat in brand staat. Hoe moet je dat in godsnaam daar doen? Uh, de meest gebruikelijke mogelijkheid zou zijn een wapenstilstand. Hmm. Maar die wapenstilstand uh, die zal waarschijnlijk door allerlei terroristische bewegingen niet zo heel erg nageleefd worden. Dus het lijkt wenselijk om met een VN. Macht daar diegenen die dat vernietigen moeten doen te begeleiden. Ja. Ziet, u dus, dat eerlijk, ziet u dat allemaal gebeuren? Uh, ik zou niet weten waarom niet. Nou ja, omdat het, het bloed, is een, bloedlink is, het, het, het leven is een hartstikke, het is een goedkoper. Nee dat, nee, dat bedoel ik niet maar Omdat natuurlijk die strijdende groepen zich nergens uh, iets van aantrekken. Nee, dus daarom zul je voor, moeten zorgen voor een voldoende beschermde compound... waar die hmm. mensen hun, hun, uh, het vernietigingswerk uh, kunnen uitvoeren. Ja. ja. ja maandag, dan uh, hoorde ik vandaag... komt waarschijnlijk dat rapport van die wapeninspecteurs. Hè? Zou kunnen. Ja. Wat verwacht u daarvan? Uh, een uh, heel degelijk rapport... Ik, uh, ik ken een aantal van die mensen die daarin uh, zitten. Een heel degelijk rapport. Waarbij ze de uitvoerig de analyses die ze uitgevoerd hebben. En de, ook de men, nep, met de nepmonsters enzovoort. Mm. Dat dat allemaal keurig netjes beschreven is. En ook wordt. iets meer over wat u net zei. Van als je een aantal doden noemt. Dan zou er ook een zoveel aantal gewonden bij moeten zijn. Uh, dat zou kunnen. Maar dat, dat weet ik niet. Want dat hangt ook. Op, dat hangt precies af van de omstandigheden en de, de, de, het soort zenuwgas wat daar een rol speelt. En hoe die mensen verdeeld waren in de hoogte in dat gebouw, wat ja. voor soort weer. Het en in wordt. ieder geval niet antwoord op de vraag wie het heeft gebruikt. Hè? Nee, dat is ook een, helemaal een uh, opdracht niet. Nee. Oké, okay. goed, we gaan dat afwachten. We gaan in ieder geval eerst afwachten wat er morgen uit die gesprekken gaat komen tussen de Amerikaanse en de Russische minister van Buitenlandse Zaken... over dat plan om de boel op te ruimen. Wat in principe heel goed mogelijk is. Dat is wat u ja. zei. Oké. Okay. Ik dank u wel, meneer Medema. Oké. Okay. Graag gedaan. temblor de fuego tiene paloma Un temblor de primavera es palomita y Un volcán corre en tus venas Y mi sangre como brasa tiene paloma En tu cuerpo quiero hundirme palomita hasta el fondo de tu sangre el sol morirá morirá la noche vendrá vendrá envuélvete en mi cariño deja la vida volar tu boca junto a mi boca paloma palomita envuélvete en mi cariño. Deja la vida volar tu boca junto a mi boca paloma palomita ay paloma ay, palomay, ay. Flor de fuego tiene paloma, una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libre, tiene paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el agua, el sol volverá volverá, la noche se irá se irá. Devuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma palomita. En volve in mi carino. Vega la vida volar. Tu boca junto a mi bocca. Paloma, Palomita. Ai, Palomai. Ai, Palomai. Ja, ik zit hier in de studio met twee mannen die. Uh, deels hun ogen dicht hadden terwijl deze muziek te horen was. En wegzonken in gedachten muziek van Victor Gara op de dag dat precies 40 jaar geleden het Chileense leger onder leiding van Augusto Pinochet een staatsgreep pleegde tegen president Salvador Allende en wat volgde waren jaren van geweld en Mensenrechten schendingen, Bincho Alarcon zit hier bij me, is sinds 1974 in Nederland en Huub Oosterhuis, theoloog, dichter en in de jaren 70 voorzitter van de Chili-beweging. Meneer Oosterhuis, dat is niet zomaar muziek van Victor Garra. Dat zag ik alleen al aan u toen ik naar u keek, terwijl we dit draaiden. Ja, Victor Garra was het uh, de zanger van het van de regering Allende, van het experiment. Hè? Het socialistische, democratische experiment. En hij is als een der eersten uh, gevangen genomen... en in het stadion in Santiago de Chile vastgezet met 10.000 anderen. En uh, toen hebben ze op een bepaald moment uh, hebben ze zijn vingers afgehakt... zijn gitaar om zijn nek gehangen en gezegd, zing maar. En toen heeft hij de internationale gezongen... en toen hebben ze hem in zijn rug geschoten... Hij is dus een van de eerste martelaren van dat uh, regime. Ja, en dat is wat u meteen voor ogen heeft natuurlijk als u deze muziek hoort. Ja. ja, en u ook, meneer Allercon. Ik zei u bent sinds 1974 in Nederland. Dat klopt. Hoeveel gevaar liep u in Chili toen die staatsgreep er helemaal was? Nou, eigenlijk. Uh, mm, ik was toen nog wat 26 jaar oud. Ik ben nu inmiddels 67 geworden. Mm -hmm. Ik heb nog heel lang in Leden gewoond en daar in mijn geland. Het gevaar die nog wat in Chili aan de orde was, in toen der tijd, die dag, zoals vandaag 40 jaar geleden, die heb ik nog wat de hele dag besteed aan herinneringen elke uur wat er met ons gebeurde was. Het was heel groot. Het gevaar die daarin zat. En maar Om... waar bestond dat gevaar uit? Het gevaar bestond dat in ieder geval nog wat er werden nog wat alles onder de controle gezet. De straten, de treinen, de bussen. De militairen zochten bepaalde mensen om gewoon op te pakken... naar de gevangenis of naar de militaire kazerne toe te brengen. Ja. En u wist, mijn leven loopt gevaar? Zegt u dat? U wist, mijn leven loopt gevaar? Mijn leven liep wel wat gevaar... omdat uiteindelijk ook nog wat ik gezocht werd... samen met anderen met een publicatie, een affiche... Maar er stond eigenlijk op allerlei banken en allerlei andere kantoren van de overheid. Op de taxi, op de bussen. Waar stond nog wat gezocht, leven of dood. Ah, ja. Zijn u, u bent via de Nederlandse ambassade naar Nederland toegekomen. Die ambassadeur daar, he? heeft u daar veel hulp van gehad toen, die Nederlandse ambassadeur? Nou, toen de tijd was een meneer, die heette nog wat Hoedgaard. De ambassadeur van Nederland in Chili. En eigenlijk, uh, ik was een onbekende figuur in Santiago, ik woonde in een provincie. Om uh, binnen de Nederlandse ambassade te kunnen komen, uh, dat kon je in mijn geval niet makkelijk naar binnen toe te komen. Dat heb ik toevallig nog wat de hulp van een Lutheranse bischop, uh, die toen nog wat in Chili woonde, nu nog wat gestorven is, en Helmoet Frans. En via Helmoet Frens heb ik nog wat de gelegenheid gekregen... om als gast binnen de Nederlandse ambassade te kunnen ontvangen. Ja, maar die ambassadeur daar, was die een beetje toeschietelijk? Nou, de ambassadeur was eigenlijk iets anders... natuurlijk, dan de regering van toen in Nederland. Was, uh, toen de was tijd de was de, de kabinet Uilen, Uilen. Ja. Natuurlijk. En die was gewoon nog wat degene die uiteindelijk uh, heeft nog wat de instructie gegeven om de deuren van de Nederlandse ambassade open te maken. En voor toen Chilean. zetten die ze uiteindelijk open, die ambassadeur. Ja, ja nou uh, eigenlijk uh, dat gebeurde toen de ambassadeur in Den Haag was om te verleggen en onder andere uh, een uh, verantwoord. Ja, vervangende ambassadeur in Chili, meneer Hoyting ja. heeft uiteindelijk de deuren open gedaan. Ja. zonder de aanwezigheid, fysieke aanwezigheid van de ambassadeur die in Den Haag overlegt. Ja. Het is een totaal andere tijd, meneer Oosterhuis, waar we het over hebben, 1973. Ja. Ja. Het kabinet Den El het meest linkse kabinet dat Nederland ooit heeft gehad. Ja. en, en uh, ambassade die daar uiteindelijk zijn deuren open zet. Een ambassadeur die daar toen heel moeilijk over deed. Hè. Ja. Was u na die staatsgreep eigenlijk pas bij die hele Chili-beweging betrokken... of zat u daarvoor al bij? Nou, wij hebben in 72 met een uh, aantal uh, kritische kerken in Nederland... een brochure uitgegeven met informatie over uh, de regering Allende... het hele project waar hij voor stond... ter gelegenheid van de UNCTAD-conferentie... die in Santiago werd gehouden. En... Uh, Ongeveer in 400 kerken is die informatie bediscussieerd, uh, doorgenomen. Dus er was in Nederland een kleine kern van mensen... die op de hoogte waren van wat daar in Chili gebeurde. Ja, en die vonden en dat die... fantastisch wat daar gebeurde. Die vonden dat mooi? Die vonden het schitterend, ja. ja. En uh, daar, daar zat bijvoorbeeld ook Jan Pronk bij... de stichter van, van het Chili Comité in Nederland... Um, dus toen er op 11 september 1973 deze koep plaatsvond... waren er in Nederland een aantal plekken... die als het ware open stonden voor, uh, voor hulp aan vluchtelingen, aan ballingen enzovoort. Ja. En het kabinet nou, was daar ruim in, hè? Dus, uh... ja, in. Ik zei net in mijn inleiding van het programma... zo ging dat toen, politieke vluchtelingen hier naartoe. Ja. Want dat is wel heel erg anders natuurlijk toen... als je het vergelijkt met hoe het nu is. Ja. Het, uit te het is volstrekt anders, ja. ja. Er zijn zo'n 2000 Chilenen in Nederland opgenomen. Ja, en die zijn allemaal hier gekomen. Nou is er een boek uitgegeven, 40 verhalen, heel mooi, 40 jaar uh, ja. verder. Ja. En als je dat leest, uh, meneer uh, Alacon, dan proef je daarin ook... de verscheurdheid van mensen die voor een heel groot gedeelte eigenlijk bijna allemaal hier zijn gebleven. Wel een beetje hebben geprobeerd om terug te gaan. Maar het is ontzettend moeilijk als je hier eenmaal je wortels hebt... en je kinderen, noem ook. U heeft geprobeerd om terug te gaan. Maar u, zit toch, u twee, zit toch nog hier. Eigenlijk, ja. Ik heb twee pogingen gedaan om terug te keren. Uh, lukte me dat in beide gevallen niet. De ene, omdat via mijn werk zou nog wat... een, een, een soort uh, centrum voor... Uh, uitwisselen van ervaringen van Belse in Zuid-Amerika en Nederland. Uh, financieel was het niet halvaar vanwege nog wat het feit... dat het toen nog wat de muur van Berlijn gevaar was. En dan ook nog wat het geld ging gewoon meer naar de Oosterse landen... naar Latijns-Amerika, die heel ver weg van Nederland was. De tweede poging was nog wat uit een, een beslissing van een eigen gezin om een stukje grond te kopen en vandaar nog wat... Eh, een maatschappelijk project te ontwikkelen bij de eh, landarbeider en vooral in het gebied van de Mapuche-Indianen... waarvan ik zelf eruit kom uit dit gebied. Hmm. Uh, ik ben nog steeds in Nederland en ik blijf in Nederland. Ja, ben je gelukkig hier? Uh, uh, wel, ik, ik heb een zeer bijzondere leerproces meegemaakt. Ik heb drie kinderen, ik heb... Uh, uh, van de drie kinderen twee moeders die nog wat bijzondere en geweldige vrouwen zijn. Hm. Uh, ik heb nog wat uh, me herinneren naar Chili toe. Maar ook niet alleen maar Chili. Ik heb nog wat solidair geweest met Nicaragua toen, met El Salvador. Ja. Meneer Oosterhuis, wat, wat treft u het meeste in al die verhalen van de vluchtelingen van toen? Wat nou. nu de Chilenen van nu zijn hier. Want ze, ja. ze wonen hier en ze leven hier. Het zijn toch allemaal mensen die... Uh opnieuw begonnen zijn... He? met een grote vitaliteit. Uh, met een grote cultuur ook... eigenlijk achter zich. Uh, Chilenen hebben in Nederland... in de jaren 70 en 80... veel bijgedragen aan... allerlei culturele projecten. Muzikaal vooral. Uh, dus de, die, die levenskracht... Die, die, die vitaliteit waarmee ze... dat, dat, dat verschrikkelijke achter zich hebben gelaten en geprobeerd hebben opnieuw te beginnen... dat vind ik nog altijd heel indrukwekkend. Ja, meneer alle is nog wel eens teruggeweest. Bent u wel eens teruggeweest in, in het moderne Chili? Nee, nee, nee. En als u, als u de, de, de stukken in de kranten leest, de, de documentaires op televisie... de actualiteiten, de rubrieken die daarover berichten, wat denkt u dan? Nou ja, Chili is onder Pinochet natuurlijk de proeftuin geworden... van het neoliberale vrije marktdenken. Hè? Dat was de hele inzet van die koep. Eigenlijk om die G Chicago Boys van Milton Friedman de kans te geven... onder leiding van de CIA en zo... Om om de vrije markteconomie uit te proberen. En dat is dus in Chili gelukt. En, en daar heeft Milton Friedman ook de Nobelprijs voor gekregen. Dat was zo rond de jaren tachtig was dat wel rond. En toen traden dan ook Thatcher en Reken aan. En van, ja. vanuit Chili is eigenlijk de vrije markteconomie uh, de wereld overgegaan. Ja, maar Chili nu? Ja, Chili nu is een keihard land... met ontzaglijke verschillen tussen arm en rijk... en met nog duidelijk restanten van de terreur... en uh, tot in de, de, de ambtenarij toe. He? En uh, een van de kandidaten voor het presidentschap... dat is de dochter van een, een groentaalit. Dus, ja, maar goed, er is ook de socialistische president Michel Bachelet natuurlijk, hè? Ja, die is er geweest. Maar Zelf die heeft, gemarteld. Ja, ja, we hopen dat zij weer president wordt. Maar... Ja. Want, want, want meneer uh, uh, Alakon, als ik het hoor van meneer Oosterhuis... het is een hard land, ja. individualistisch ingesteld. Maar is het ook niet toch een land waar u van houdt? Jawel, jawel ik, uh, mijn, mijn persoonlijkheid zit gewoon verbonden aan de geschiedenis van een land... En ik heb nog wat geluk gehad om te leven in drie jaar periode van agenda... waarvan het meest en nog dieper democratische deel van de geschiedenis van Chile... heb ik zelf meegemaakt. Mijn maatschappelijke liefde voor het land is ook paradoxaal gezien. Er is nog wat gegroeid in mijn verbleven in Nederland... Hmm. Omdat in Nederland heb ik een leerproces mee gemaakt waarvan uiteindelijk heb ik begrepen wat solidariteit is, toen ik heb, ik, heb ik dat gekregen. Maar de solidariteit is een deeltje daarvan, als je dat krijgt, en niet in staat stad bent om oefening aan anderen te geven, zodra ik nog wat met Nicaragua en El Salvador gedaan heb. Hmm. Het begrip solidariteit, het begrip uh, maatschappelijke liefde, is zich ontwikkeld tot de hoop dat een dag komt... zoals president Chelle allende in zijn laatste toespraak daarover gezegd heeft... dat vroeg of later er komt een regaardige maatschappij... en zouden de misdadigers nog wat uiteindelijk berecht kunnen worden. In Chile er is nog wat. Een afwijzigheid van de waarheid nog steeds. Een afwijzigheid van de gerechtigheid nog steeds. Hoe lang die afwijzigheid aan de orde komt... Zou nooit een volledige democratie aan de orde komen. Die heb ik zelf ervaren Omdat ik elke jaar na 88 naar Chile te, teruggekomen ben. Om mee te helpen. Om te verzamelen. Uh, de verklaringen van getuigen Van familieleden. De vermiste Chilenen. Om aan de rechten nog wat die elementen toe te brengen. Om de middadiger te kunnen berichten. Okay. En dan merk ik. Wat onze werk betreft, na 40 jaar in feit, is gewoon een kleine deeltje van de le legerleden die nog wat in gevangenis zitten. Terwijl er zijn burger Chilene, die hebben meegedaan aan de martelingen en aan de vermisten van de vele duizenden Chilenen. Oké, okay. daar moet het bij laten. Mag ik u hartelijk danken voor uw komst hier. En dat u hier was op deze 11 september. Meneer Oosterhuis, u ook. Hartelijk dank voor uw komst. graag gedaan. Graag gedaan you've gone and left me crying after you've gone there's no denying someday when you grow lonely your heart will break like mine for you won't be only after you've gone after you've gone away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 kattenvervuilde keukens, jarenlang is dat de werkvloer geweest... van Henk Plenter, woningontruimer bij de GGD Amsterdam. Morgen komt er een boek uit met 40 jaar aan ervaring. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben het hier liggen. Ja. Let niet op de rommel. Het heeft een hele mooie ondertitel. Verhalen van eenzaamheid en vervuiling in de grote stad. Er staat een foto op. En u zei, nou ja, dit is eigenlijk helemaal niets. Of, nee. Want als je dit, ik zo het je een... vrij zien, maar... Ja, nou, hoge stapels kranten. Maar zo ziet soms een gemiddelde Nederlandse huis komen er, er ook wel uit. Ja, maar u heeft het veel erger meegemaakt. Ja, maar op de een of andere manier wilden ze het niet te pittig maken natuurlijk. Want dan... Uh... Zal het misschien niet meer te verkopen zijn, dan is het te chockerend, denk ja, ik. Ja, maar noemen ze het allerergst of iets wat in de buurt ja, komt? Ja, bij mij ging het altijd om woningen die tot aan het plafond toe uh, vol stonden. Je, ja, echt, waar je niet meer in kon. En waarmee uh, Je kon het bedenken, alles wat bij de vuilnisbak vandaan kwam. Vuilniszakken, kranten, boeken, bedenk het maar. Bromber onderdelen, het maakte niet uit. Een mix van deze, veel kleren, zakken vol met kleren en bewaren, bewaren, bewaren. Hmm. Wat zijn dat voor mensen die dat doen? Uh, naar mijn idee, wat ik nu net schets, dat zijn uh, de dwangmatige verzamelaars. Die halen alles naar binnen. Als je het ook vraagt, wat wil je ermee? Ja, ik ga het repareren, ik sla het op. En dan gaat het op de marktplaats. En, uh, of ik ga het verkopen, weet je wel. Dus die verzamelen alles, gooi je niks weg? Ja, en kom er ook niet aan. Zeggen ook niet van, als we dit nou eens weggooien. Nou, je kan net zo goed een oneerbaar voorstel doen. <lacht> dan gaat beter dan dat je iets weg mag gooien. Ja. Zeg, maar ook mensen die in, echt letterlijk in viezigheid leven. Ja. Ik had altijd een paar categorieën. De alcoholisten, de junks, de verzamelaars en de dierenliefhebbers. En de mensen die overleden waren natuurlijk. En de mensen die overleden? Ja, nou daar heb ik ook heel wat van gehad. Dus ja. Ik kwam ook altijd op verzoek van de politie... als bijvoorbeeld iemand uh, drie weken dood thuis lag. En die lag gewoon in... Uh, ja dat alles al door de vloer kwam, dat soort dingen. Ja. Die leeglopen en dat soort toestanden. Dat is, en dat stinkt verschrikkelijk. Waarvan anderen dan natuurlijk altijd zeggen... Van, hoe kan dat nou? Want daar wonen mensen omheen. Ja. Daar wonen mensen onder, mensen boven. Ja, en dat is tegenwoordig of tegenwoordig eigenlijk al een hele tijd. Um, onverschilligheid, desinteresse. Het interesseert ze allemaal niet zo veel meer. Ik heb wel eens iemand gevraagd. Er was iemand die lag een anderhalf jaar dood. Nou, de, de stank gaat eraf. En dan zei je tegen zo iemand van... Uh, heb je nooit iets gerookt of zo? Heb je geen contact met je buren? Nee, ik hoor eens gestommel op de trap. En uh, ja, ik dacht dat het een rioleringstuk was. En is dat van alle tijden? Want dit boek schetst een loopbaan van 40 jaar natuurlijk. Ja, hè? het is van alle tijden. En het is nog zo. En dat geeft natuurlijk wel een beetje te denken hoe de mensheid een beetje in elkaar zit. Ze hebben eigenlijk een beetje schijt aan elkaar. En een beetje uh, ik eerst, en dan ik, en dan nog eens een keer ik. Ja. En dat heeft dus ook, uh, ik zou maar zeggen, de gemeente of de GGD niet kunnen veranderen. Want u doet dat werk al heel lang. Die hele functie is een beetje om u heen gebouwd ja, uiteindelijk, hè? Ja, nee, dat kan je ook niet veranderen. En ik denk dat je het never, nooit niet kan veranderen. Want je moet niet vergeten dat je in Nederland, en met name dan in Amsterdam, een behoorlijke vrijheid hebt. Ik ga ook nooit bepalen hoe iemand moet leven. Al als hij krant op de grond wil gooien. of uh, ja weet ik, ik ik was bijvoorbeeld eens een keer bij een oude vrouw... die had allemaal konijnen, heel veel konijnen. En die buurvrouw die zegt van... Uh, ja, maar ze hebben heel veel konijnen, dat is toch niet goed? Ik zeg, maar heb je er last van? Nee, ik heb er geen last van. Wie ben ik om te zeggen van, je moet die konijnen weer doen? Ja, dus het is voor een deel ook de, de, de prijs voor de vrijheid die we betalen. Ja, en al, ik heb altijd gezegd... als er overlast komt, het gaat stinken, de muizen gaan rennen... dus het brandgevaar, dan ben je aan de beurt. ze hm. dus heeft u na die 40 jaar nou een soort cynische blik daaraan overgehouden. Dat je denkt, van dan heb je zoveel gezien ja. en zoveel gedaan. Ja. En dat gaat maar door. Ja. En het maakt dus eigenlijk niet uit wat u doet. U ruimt het nou, op. Ik heb heel veel blije buren gezien die blij waren... als die hele tent leeggehaald werd en de, de stank was vertrokken. Ja. En ook wel patiënten zelf, dat je het opruimt... dat ze toch wel een beetje licht zagen. Zo van, nou, zo is het toch wel beter. En daarna ging de hulpverlening erin. Ik had collega's, sociaal-psychiatrische pleegkundigen... Die nam ik dan mee uh, tegen het eind dat die woning leeg was. En dan kwam het gesprek met hun van uh, hoe gaan we verder... want dit kan je geen tweede keer flikken... want straks verlies je je woning. Ja. Snap je? Maar u bent daar dus niet cynisch van geworden? Van nee, lijk. waarom zou ik dat doen? Ik heb, ik, die titel van dat boek, dat heet nu Let niet op de rommel... Ja. maar ik had het voor hetzelfde geld uh, zeg nooit nooit kunnen noemen. Daar heb ik ook nog sterk over nagedacht. Wat? Zeg nooit nooit, Wat? omdat het iedereen kan overkomen. Nou ik heb bankdirecteuren gezien, chirurgen politieagenten, uh, gewone mensen, noem het maar op... die in het normale leven gewoon functioneren... en dan gaat op de een of andere manier gaat er een, een knopje om... en dan is het over. Ja. En betekent dat dus ook, als u dat zegt, dat het dus ook in wijken gebeurt... waar je het eigenlijk helemaal niet zou verwachten? Ja, absoluut. Alleen, het, uh, kijk, die, die, die, ik noem een paar straatjes. Goverflink, Jan Steen, Jan van Heidenstraat. Het zijn van die typische uh, kleine wonentjes in zo'n hele gezellige wijk... Mensen wonen 1, 2, 3, soms 4 hoog boven elkaar. Ja, als daar iets gebeurt, dan heb je het gelijk in de gaten. Maar als je in een, in een grotere wijk woont, zelfs in het chique uit Zuid... of eh, buiten Veldert of, eh, het gebeurt ook al in dorpen. Maar ze er gauw iemand apart woont... dan gaat het heel lang duren voor je iets in de gaten hebt. Ja. U zei net, iemand, ja, noem maar zelfs een bankdirecteur of zo. Maar ja. hoe moet je je dat voorstellen dat iemand in een situatie terechtkomt... dat je zo in de problemen zit dan? Uh, soms is het gewoon het geld, het gemakzucht... Uh, onze grote groep, mijn grote groep was altijd mannen. Ik krijg was niet uit, maar beek, mannen tussen de 50 en de 70 jaar. Dat was toch de grote groep die het overkwam? Ik ben bij, bij mannen geweest en dan zei hij van: jongen, hoe krijg je dit voor elkaar? En hoe eet je en wat doe je? Ja, en dan zei hij zoiets: van, Ik ben toch geen wijf, en dan moet ik ons nog geen kopje koffie zetten. Ja, en dan gaat het snel verkeerd. Ja, dus mensen die in principe al niet voor zichzelf kunnen zorgen. Dat komt erop neer. Waar altijd iemand anders blijkbaar is geweest die dat deed. Ik heb die bankdirecteur, die heb ik ontmoet. Die vent die was heel gemakzuchtig. Aan de ene kant, hij was gemakzuchtig. Aan de andere kant, hij had het zo verschrikkelijk druk in zijn werk. Dat snap ik wel. Maar als die zich moest omkleden, dan ging hij niet wassen. Nee, hij kon gewoon nieuw. En dat deed hij met zijn bestek net zo. En met zijn servies deed hij dat ook. En dat gooide die gewoon op de grond en dan, ja, dan lag het er rot. Wat is nou de belangrijkste les die we eigenlijk zouden moeten trekken... uit dat boek van u? Uh, er zit een rode draad in over samenwerking met de politie... samenwerking met de hulpverlening... en met andere diensten die je in je werk gewoon nodig hebt. En ik heb altijd gezegd, iedereen moet doen waar hij goed in is. En als iedereen naar iedereen een beetje luistert... en je bent bij zo iemand en iedereen doet zijn werk... dan komt het goed. Dan gaat het beter. Ja. ja, maar gaat het beter? Maar zou je dan ook kunnen voorkomen dat mensen nee. in dit soort situaties nee. terechtkomen? Nee, wat nee, ik helemaal net zeg, niet? Nee. Maar dat, bent... dat vind ik wel een beetje cynisch klinken, eerlijk gezegd. Nee, het is de waarheid. Ik bedoel ik niet cynisch. maar het, Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar het, het is nou eenmaal zo. Uh, het is heel vaak... Bijvoorbeeld de hulpverlening is geweest. Hè? En uh, mensen beloven je gauw op berg. Ik zal het nooit meer doen. Ik zal dit, ik zal dat, ik zal zo. Ik zal zo. Dat doen ze dan. Boem, deur dicht. En... Daarna komt de hulpverlening terug. Ja, dan komen ze er niet meer in. Letterlijk? Ik, nee, ja, letterlijk. Ik heb al eens tegen, voor de rechter gestaan. Dat die rechter zegt, maar, meneer Plente, wat zou u dan willen dat het beter gaat? Ik ja. zeg, de hulpverlening een sleutel geven. Ja, die, dat kan ik niet toewijzen. Dat is een soort aantasting in je vrijheid. Ja. Dat nou. is die dwang hè, waar ze het vaak over hebben. Precies. Dwanghulp. Dwang, ja, hulp, is dus gewoon, wel, maar dan ben je echt zo gek als een deur. Bemoeid, hulp. Ja, het is nu, ja, nou, het is nu meer bemoeizucht. Maar, <laughs> ja, nee, maar bemoeide, gewoon dat je naar binnen gaat en niet naar ja, huis blijft het is vaak goed, Het is heel vaak goed. En sommige mensen hebben, hebben het hard nodig. En daar kun je ze nog mee helpen ook. Ze krijgen een beter leven. Maar, ik, nou, maar, jaren... dat, ma maar dat mag niet, zegt u? Uh, niet altijd, nee. Nou. Als, als iemand gewoon zegt, ik wil niet. Nou, dat ligt heel gevoelig. Ik wil niet, ik doe het niet. Ik hoef het ook niet. Het is mijn woning. Dan mag je dat doen. Ja. Maar ik zeg er wel altijd bij. Maar als er overlast komt. Dan ben je naar beurt. Ja. En nou zei u van ja in die 40 jaar. Dat is eigenlijk van alle tijden. Alle jaar is het zo geweest. Ja. Het is niet zo dat nu. Want daar horen we ook natuurlijk alle verhalen over. Er is minder geld. Ja. De gemeente heeft geen geld. Dat u denkt van dat gaat nog wel veel erger worden de komende tijd of niet. Klopt. Dat gaat erger worden. Het wordt al erger. Mijn collega die spreek ik nog wel eens. Die het nu doet. Nou, Die hoor ik ook al. Die hebben het net zo druk als ik. En zo niet nog drukker. Meer overleden mensen die het niet meer redden. Toch wel mensen die er zelf mee stoppen. Noem het maar op. Nou, En wat de regering nou en de overheid voor maatregelen neemt. Uh, vanavond heb je weer in de parool kunnen lezen... dat de, de thuiszorg zit in de problemen. Ja, dit gaat niet goed. Nee. Dit gaat niet goed, maar naar mij luisteren ze toch niet, hoor. Dus. Ja. U, u bent met pensioen inmiddels? Ja. ja? Uh, ik wens u een hele goede tijd toe. Het, ja. boek, het boek, dat wordt... Uh... Morgen uitgereikt? Ja. De burgemeester neemt het in ontvangst, dat vind ik erg leuk. En die is er blij mee, hè? Ja, maar die snapt het ook wel. Oké, okay, goed. Hartelijk dank. Let niet op de rommel, Henk Planter. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. Emmeloord is vandaag en morgen de aardappelhoofdstad van de wereld. Ruim. 8000 bezoekers lopen er over eindeloze aardappelvelden en krijgen er de laatste aardappelinzichten. Aan de lijn is de aardappeldeskundige van Nederland Anton Haverkort, aardappelonderzoeker, hoogleraar in Pretoria en Wageningen. Goedenavond meneer Haverkort. Ja, goedenavond. Zeg, we hebben het hier, mogen wij wel zeggen, over de Olympische Spelen van de aardappel, als ik het goed begrijp. U heeft om te beginnen een nieuwtje dat u met ons kan delen. Wat is dat voor nieuwtje? Uh, dat is. Dat, dat, dat uh, men daar dan ook op de wereld, als je iets aan aardappel ziet, een ziekte of rare knollen, dat je daar een fotootje van kunt maken en uh, via uh, WhatsApp of het op kunt sturen naar een bedrijf in Drenthe. En die gaan we elke avond even kijken wat er mis zou kunnen zijn. En die sturen dan terug uh, wat er aan de hand is en wat ze daar kunnen doen. En, uh, een hele moderne toepassing van, uh, van, van, van, van een app. Een aardappel appje, ja. Ja inderdaad. Ja. Heeft het ook aardappelcheck of zoiets. Oké. Okay. Ja. Vind, vindt u het heel erg als ik mij afvraag of er eigenlijk nog wel veel mensen zijn die aardappels eten tegenwoordig? Uh, ja, dat vind ik nou in die zin erg. <laughs> dat, dat ik weet dat er uh, nog heel veel aardappelen gegeten worden. Uh, dit is, nou ja, dit is, je hoort wel eens van, ja, wie eet er nu nog aardappel? Ja, precies. Maar uh, dat is weliswaar iets minder vaak elke dag gekookt met zuur uh, en, en, en vlees en dergelijke. Maar um, uh, ja, we noemen dat wel eens embedded. Hè? Dat je ziet van uh, uh, in chips en friet en, en in, in sausen verwerkt en zo. Is eigenlijk over de laatste tientallen jaren... De aardappelconsumptie in Nederland eigenlijk niet teruggelopen. Nee, dus je eet ze wel, ook al denk je dat je niet veel aardappels eet. Zo is het ja, eigenlijk. Inderdaad, het zijn ja, inderdaad, in allerlei producten. Ja. Ja. Nou, ben ik eigenlijk toch niet zo'n hele grote aardappeleter. Kunt u mij enthousiast maken? <laughs> nou, daar, kijk. Um, uh, in die zin, het enthousiast maken, waar ik zelf ontzettend van hou, dat, dat zijn uh, gewoon vers gekookte aardappeltjes. <laughs> um, uh, liefst uh, in, in het voorjaar. En daarna af laten koelen. Dat is goed voor de, voor, de, voor, de, voor de. Dan worden ze wat minder verteerbaar, dus minder vetmakend. En daarna weer opbakken met, met een, met een schalotje of zo. Dus het is een, een geweldig lekker product. En dat zouden andere mensen ook eens moeten doen, vindt u? Ja. ja, ja, ja. Heeft u een persoonlijke favoriet van de aardappels? Uh, nou, dus het is een, een, een. Ik kom heel vaak in, in Afrika. We heb ik vroeger gewoond in Rwanda en zo. En daar was uh, de lekkerste aardappel die ik daar ooit gegeten heb. Uh, ook onlangs nog weer, de laatste keer dat ik dit voorjaar in Rwanda was. Dat is een, een Mexicaans aardappelras, dat heet Atima. Geteeld op de vulkanische gronden van Rwanda. Nou, en dat is, dat is echt, uh, ja, voor, voor mijn beleving, de lekkerste aardappel die, uh, die er op de wereld eigenlijk is. Hm. Ik moet er nog eens over nadenken. Of vindt u dat ook heel erg als ik dat zeg? Eh. Uh, Maak zijn eigen keuzes, maar ik heb die, ik, ik heb die van mij al gemaakt. <laughs> Goed, ik wist u een hele mooie dag morgen. gaat vast lukken als ik u zo hoor. Ja, hartelijk dank. Goedenavond. Oké, okay, dag. Ciao. En tot zover dit oog. Morgen het Oog op Morgen met Chris Keijnen. Ik wens u een goede nacht. Goedenacht, vreunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette een laatste glas im steen. Dit is Radio 1.